11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De ergste sneeuwproblemen op de snelwegen zijn voorbij, maar het openbaar vervoer is nog ontregeld. Op Schiphol moesten sommige inkomende vluchten uitwijken naar andere luchthavens. Nu is dat niet meer nodig, maar veel vluchten zijn nog wel geannuleerd of vertraagd. Enkele honderden passagiers die gestrand zijn kunnen op Schiphol op een veldbed slapen. Het treinverkeer rijdt nog niet zoals het hoort. Vooral in het midden en westen van het land rijden nog minder treinen. De NS hoopt dat alles morgen weer normaal is, maar zegt dat de weersomstandigheden wel een beetje moeten meewerken. Van en naar Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal reden aan het eind van de middag helemaal geen treinen. Dat was vooral het gevolg van kapotte wissels. Volgens ProRail kostte het tijd om wissels sneevrij te maken en stapelen de vertragingen zich dan snel op. NS-topman Meerstad zei dat de NS zijn uiterste best heeft gedaan om de treinen goed te laten rijden. Ook zei hij dat de NS de reizigers goed op de hoogte heeft gehouden. Reizigers op stations klaagden dat ze niet werden geïnformeerd en dat NS bleef melden dat er treinen reden, terwijl er in Utrecht en Amsterdam al geen trein meer vertrok. Verder raakte de website van NS overbelast. De Tweede Kamer wil minister Schulz van Hagen aan de tand voelen over de spoorproblemen. De files op de snelwegen zijn zo goed als opgelost. De ANWB verwacht voor morgen weinig problemen. Alleen op lokale wegen ligt nog veel sneeuw en ijs waardoor het glad kan zijn. Tijdens de sneeuwbuien vanmiddag waren er veel aanrijdingen... en stond er meer dan 800 kilometer file. Ook op de Belgische wegen was het druk. Daar stond op het hoogtepunt 1275 kilometer file. De treinen reden in België vrijwel normaal. De behandeling van de Amsterdamse zedenzaak... gebeurt grotendeels achter gesloten deuren.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 Ook de dagen na morgen is het aanhoudend koud. Zondag in het westen kans op een vlok sneeuw. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Kelpen en Gratem, 2 kilometer. En de N210, Rotterdam richting Krimpen aan de IJssel, is afgesloten. Dat wil zeggen, de Algera-brug is afgesloten voor vrachtwagens. Vrachtwagens komen daar de brug niet over. Tot zover...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 Het weer. Vandaag bleek het opnieuw. De Kamervragen over het uitvallen van de treinen en de files... werden gesteld door VVD, SP, PVV en de Partij van de Arbeid. En dan vergeet ik vast nog een partij. Zowel Henk als Ingrid, als Fatima, als Ahmed. Iedereen wil weten hoe dit nou weer kan. Heerlijk. Samen schelden op het weer. En op de NS. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Henk, Ingrid en Alexander. Dat is de titel van het boek dat D66-leider Alexander Pechtold vandaag presenteerde. Hij is op zoek gegaan naar de PVV-kiezer. Waarom koos hij eigenlijk voor Henk en Ingrid? En niet voor Fatima en Ahmed bijvoorbeeld? En heeft hij wat geleerd van Henk en Ingrid? We horen het zo van hemzelf. Premier Rutte is een van de weinige politici van zijn generatie die geen boek heeft geschreven. Joost Vullings vraagt hem zo waarom eigenlijk niet. En als dat boek er ooit nog komt, hoe moet het dan heten? Wat Mark Rutte niet heeft, heeft schrijver Kees van Kooten wel. Een boek dus: Hartstochtjes is een bundeling essays over weesboeken, over slecht rijm en over de charme van puzzelen. We praten er straks met hem over. Om 5.12 uur het antwoord op de vraag waarom u thuis tegenwoordig aan echt strooizout probeert te komen om te strooien, in plaats dat u het oude vertrouwde zoutpotje ter hand neemt. Nou, we beginnen natuurlijk met het nieuws van vandaag, de dag dat het vroor en sneeuwde. Hoe staat het met de vertraging op het spoor? Dat vraag ik aan Gerry Eikhoff, die is op het moment op het Centraal Station in Amsterdam. Gerry, goedenavond. Ja, goedenavond Thijs. Hoe is de situatie daar nu? Ja, het is, het is aanzienlijk verbeterd. Het gaat redelijk, er komen veel treinen aan en er gaan ook veel treinen weg... Dikkels nog wel met forse vertraging, maar die vertragingen worden korter. Er vallen ook nog wel treinen uit, maar dat wordt steeds beter opgevangen. Eigenlijk staat de hal hier nu vol met, ja, met echte weekendreizigers. Mensen die later, uh, later naar huis gaan ergens in het land dan in andere weekenden. Of die later thuis komen hier in Amsterdam dan in andere weekenden. Het ziet er naar uit dat iedereen uh, toch vandaag wel weg kan of thuis kan komen. Ja, de mensen die uit hun werk uh, wilden komen, die zijn waarschijnlijk al thuis. Dat mag je wel aannemen, ja, ja. zeker. Maar wel met de, de vertragingen hoor. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Hoe was het vandaag? Ja, nou ja, het was dus, het was dus buitengewoon belapperd. Hè. De, de, de, de treinen die reden mondjesmaat, eigenlijk hebben nergens de treinen volkomen stilgestaan. Maar de vertragingen waren enorm. Ik sta hier op Amsterdam Centraal. Ik hoorde mensen die kwamen vanaf Sloterdijk normaal gesproken. Een rietje van acht minuten en die hadden er meer dan een uur over gedaan. Ja, veel mensen spraken er werkelijk schande van. Natuurlijk te meer omdat de NOS, de, de, NS, de NS, de vorige winter heeft beloofd dat er zulke toestanden zich niet meer zouden voordoen. Ja, veel reizigers zijn die beloften niet vergeten en die zeggen, moet je nu eens kijken, het eerste, het eerste sneeuwbuitje is gevallen. En daar staan we weer met z'n allen. Ja, de, de verontwaardiging was groot. De verontwaardiging was groot. De verontwaardiging was ook groot omdat ja, die informatievoorziening op een gegeven moment heel erg begon te haperen. Hè. Je zag... Je zag zich dat ontwikkelen. In het begin, toen de eerste trainen stilstonden, toen was het allemaal nog wel overzichtelijk. Toen was de informatie accuraat. Maar ja, het is een heel intensief treinnetwerk, het Nederlandse treinnetwerk. Dat betekent dat er een probleem is met één trein... en er meteen vijf andere treinen ook in de moeilijkheden komen. En zo breidt zich dat razendsnel uit... met als gevolg dat ja, in de loop van de middag zo'n uur of vier... de mensen die die informatie moesten geven aan de reizigers dat het zelf ook niet meer wisten... en dan of geen informatie gaven of dikwijls verkeerde informatie. Ja, en dat heeft de mensen toch ook vaak heel erg, heel erg geïrriteerd. Ja, ja goed. Dankjewel, Gerry. We gaan door met het overzicht van het nieuws van... Vrijdag 3 februari. Bij het eerste sneeuwvlokje lopen het allemaal mis, hè? dat weet je. Het is ook niet te geloven, er valt een paar centimeter sneeuw... en gans het radenwerk staat stil. Dames en heren, wij vinden de huidige overlast erg vervelend. Jullie vinden het vervelend? Wat dacht je van al die mensen die kou kleumden op de perrons? Was het niet zo dat jullie dit allemaal opgelost hadden... sinds vorig jaar, verwarmde wissels en zo? In verleden jaar hebben ze heel hard geroepen... vorig jaar gebeurt dat niet meer. En nu zie je het, nu staan we er weer. Het is toch niet zo dat we het enige land op aarde zijn waar het af en toe sneeuwt? In Oostenrijk kunnen ze dat wel doen. En reizen is ook ondanks de hevige sneeuw gewoon de terreinen onbeperkt. En hier hebben ze dat probleem. Nee, maar die kwalijk, ik heb er geen goed woord over. Oostenrijk, wat dacht je van België? Daar sneeuwde het ook en dit soort problemen hebben ze niet. Voor het luchtverkeer en het treinverkeer zijn er amper problemen gemeld. Tijd om de hoogste baas van de NS ter verantwoording te roepen. Sascha, ga je gang. Nou, de NS is nog steeds niet voorbereid ja, maar... op een beetje sneeuw. Hè? Nou, we zijn wel heel vroeg begonnen met voorbereiden. Hebben maar allemaal het is niet helemaal gelukt, want het gaat toch wel heel erg maar je fout. Hebt altijd, ja, maar Niemand was daar aan toe, want als u net van. heeft geluisterd naar die reportage... dan hoorde u mensen ook zeggen dat ze niet wisten waar ze heen moesten. De NS heeft gewoon niet goed informatie gegeven. Wat gaat u daaraan doen? Nou, we hebben, we hebben juist geprobeerd om anders dan vorig... Te Toch is er iets fout gegaan, maar NS en ProRail wijzen eigenlijk altijd naar elkaar. Maar daar heeft de reiziger natuurlijk helemaal geen boodschap aan. Nou, ik, ik wou ook helemaal niet naar ProRail wijzen. Die doen hard hun best. Ja, iedereen maar doet het is hard zijn best, best, maar het gaat inderdaad wel om, om de communicatie met, uh, met de reiziger. Dat is uh, gewoon niet, ja. niet erg goed gegaan. Um, tot slot kunt u beloven dat iedereen vanavond weer thuis komt? Ja, we, we brengen iedereen naar huis. Dank u wel voor uw toelichting. Nu zou je de indruk kunnen krijgen dat er alleen problemen waren op het spoor. Maar dat is natuurlijk een vergissing. Het is een drama de wereld, niet. Er is, uh, is niks aan te doen. Dat is altijd in Nederland zo. Waar de sneeuw ging, daar kwamen de files, recordfiles, wel te verstaan. 800 kilometer file, dus dat, dat, dat zegt wel wat. Het is, het is een van de drukste spitsen ooit. 831 kilometer op zijn hoogtepunt, of dieptepunt, zo u wilt. De spits komt met stip binnen in de file top 10, op plek 4. Maar het had nog altijd erger kunnen zijn. Mocht het front zich hebben uh, gevormd boven Nederland in de avondspits vrijdag... dan zouden zij makkelijk 1500 of misschien zelfs 2000 kilometer gehaald hebben. Was er ook nog ander nieuws? Jazeker. Twee rechters zitten straks zelf in de strafbank. Ze moesten zich verantwoorden voor Mijneet. Het gaat om de zaak Chipshol. Dat bedrijf voerde een aantal rechtszaken over de verkoop van grond rond Schiphol. Eigenlijk elke keer als de rechter aan bod kwam... dan viel dat negatief uit voor het ChipSol. en daardoor ging er natuurlijk wat argwaan ontstaan... over waar is deze rechter mee bezig. Deze rechter heette Hans Westerberg. Hij zou hebben samengespannen met zijn collega Pieter Kalpfleisch. Beiden zouden daarover hebben gelogen... en dus spant het Openbaar Ministerie een zaak aan. En wij verdenken deze oud ervan... dat ze dus in een aantal zaken in civiele procedures... niet de waarheid hebben verklaard. Het is voor het eerst dat er in Nederland twee rechters... worden vervolgd voor mijn eet. Dan was er ook nog nieuws uit Israël. Dat land lijkt steeds vaster van plan Iran te bombarderen. Minister van Defensie Ehud Barak vindt dat het Westen veel te lang wacht met ingrijpen... nu Iran vast van plan lijkt een kernwapen te ontwikkelen. is Het is is too late. Israël heeft eerder preventieve luchtacties uitgevoerd en het ziet er naar uit dat ze dat binnenkort weer wil doen. De reactie van Iran liet niet lang, liet niet lang op zich wachten. Ayatollah Khamenei greep het vrijdaggebed aan om de Zionisten te vervloeken en Israël te verwensen. Dat was het nieuws. Dan nog even terug naar het belangrijkste verhaal van de dag. We willen toch even een saluut brengen aan al die keiharde werkers... die u en ons vandaag op de hoogte hebben gehouden... van het wel en wee op spoor en weg. Dat was namelijk niet eenvoudig. Marco Verhoef. Ja. Ja. <laughs> Zal je altijd zien, een weerman in de sneeuw, krijg je sneeuw op de lijn. Ik ben kwart over negen zo weggegaan. Brug bij Lelystad, Emmeloord, uh, Siberisch beeld bij Tolbert de snelweg af, en ja, dan, dan was het daar was het echt, echt, nou, heel link rijden. Nou ja, ik doe mijn best. Ik probeer naar, uh, naar Utrecht te gaan. Ik heb er anderhalf uur over gedaan eerder vandaag om van Leiderdorp naar hier te komen. We rijden anderhalf uur over een afstand waar we normaal een kwartier over doen. Gaat het nog een beetje? Ja hoor, <laughs> het gaat nog wel. Lange reis zo vanuit Groningen. Vanuit Groningen? Ja, ik ben al vier uur onderweg. Maar ja, het is niet anders. Maar, Succes. Werks in de kou. Doei <laughs> doei. Doe. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De Krant van Morgen met Marielle Hageman. De Telegraaf noemt de prestaties vandaag van de NS een blamage. Het treinverkeer was tot ver in de avond een puinhoop... en dat terwijl het de afgelopen twee winters ook al elke keer raak was. De krant vindt het triest om te moeten constateren... dat NS en spoorbeheerder ProRail daar blijkbaar niets van leren... Het gebrek aan communicatie was extra gênant, meent de Telegraaf. De website, het telefonische informatienummer, borden met de dienstregelingen op de perrons, niets functioneerde. De NS liet honderdduizenden reizigers barsten zonder één woord uitleg of advies. Maar Wat de Telegraaf betreft is de essentiële vraag, kan de reiziger nog vertrouwen hebben in een spoorbedrijf dat jaar op jaar, keer op keer, zo opzichtig faalt? De Volkskrant heeft ontdekt hoe een omstreden homotherapie van de organisatie Different gewoon vanuit het basispakket wordt vergoed. De behandelingen worden gedeclareerd via een U-bocht, waarmee ook een hele reeks alternatieve therapieën als hypnotherapie en psychosynthese worden vergoed. Die U-bocht is de stichting Europsyche. Een hulpverlener die zelf geen behandelingen kan declareren... meldt zich bij die stichting. Die organisatie werkt met geregistreerde psychiaters en psychologen... die zich op papier opwerpen als hoofdbehandelaar. Deze hoofdbehandelaars tekenen voor de diagnose... en declareren via Europsyche bij de zorgverzekeraar. Bij de stichting zijn volgens de Volkskrant inmiddels 1200 behandelaars aangesloten. Wie een parkeerbon heeft gekregen gaat dat misschien pas weken later merken. Volgens het AD heeft de gehate bon onder de ruitenwissers waarschijnlijk zijn langste tijd gehad. Gemeenten denken erover de parkeerboetes pas achteraf te sturen. Dat kan nu ze daarvoor de mogelijkheid hebben gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Verschillende steden waaronder Amsterdam overwegen om op die nieuwe methode over te stappen. Deze stad scant de kentekens om te bepalen of iemand parkeergeld heeft betaald. Volgens een woordvoerder zou het handig zijn... als dan niet meer iemand langs hoeft te gaan om de bon uit te delen. Veel mensen hopen dat ze dit weekend een toertocht op het ijs kunnen maken. Maar de Volkskrant is niet erg optimistisch... dat het schaatsen op open water mogelijk is. Een rondgang langs schaatsbonden, ijsverenigingen en boswachters... levert vooral waarschuwingen op dat pas eh, dichtgevroren windwakken... onzichtbaar zijn geworden door sneeuwval. De, de deskundige raden schaatsen daarom af... om een toertocht te maken over meren en vaarten. De boswachter van de Oostvaardersplassen zegt dat hij dit weekend dolgraag een toertocht wilde uitzetten. Maar vandaag is zelfs de ijsmeester tot zijn kruis door het ijs gezakt. Trouw heeft gezocht naar manieren om de komende tijd warm te blijven. Zo zijn er technische snufjes als jassen met ingebouwde accu's en speciale handschoenen... waarmee het touchscreen van de smartphone ook bij vorst kan worden bediend. Maar er zijn ook nog altijd klassiekers in de handel zoals de fietsmof... die met riempjes aan stuur wordt bevestigd, desgewenst met koeienprint of in een delftblauw motief. Trouw worden ook van winkeliers dat het thermo-ondergoed niet is aan te slepen. Ook gelzakjes die urenlang warmte afgeven zijn een uitkomst voor in schoenen en jaszakken. De krant heeft bovendien een advies onthouden dat een blauwbekkende deelnemer aan een tentenkamp van Occupy op televisie gaf. Een oude krant onder je kleren doet wonderen. Deze onderwerp morgen uitgebreid in de ochtendbaden. Oh, the weather outside is frightful.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 ja, de gast is vanavond Alexander Pechtold. Uh, we zeiden het al eerder, voorman van D66. Hartelijk welkom. Dank u wel. Straks praten we met u over Henk, Ingrid en Alexander. Uw boek met interviews met PVV-stemmers dat vandaag verscheen. Eerst maar even het weer. U was veel onderweg vandaag. Eerst vanmorgen in Den Haag. Daarna moest u naar Amsterdam. En nu bent u hier. Ging het een beetje? Ja, ik ben met een stuk met de trein gegaan. En dat was per station. Maar uh, er is toch ook altijd weer een soort gevoel van samen dan. En opeens heb je contact met de mensen in de trein. U heeft ja. ervan genoten. Nou, dat is weer wat anders. Ik was blij dat ik op tijd was. Ja. Veel problemen rond de, de treinverkeer in uh, Amsterdam en Utrecht. Er heb ook veel ophef over. Heeft u zich ook opgewonden? Nee, ik begin er inmiddels een beetje bij neer te leggen... dat er uh, twee uur sneeuw valt in Nederland en alles dan plat ligt. En dan denk ik altijd in al die andere landen waar dat de hele dag gebeurt. Daar hebben ze er ook wissels en ook dingen. Maar het hoort er ook een beetje bij. Als dat nou het grootste probleem van dit land is. Nou, het is wel een groot probleem, toch? Charlie Abtrood, Kamerlid voor de VVD... Nou, ik vind het wel een probleem in die zin dat uh, mensen rekenen gewoon op de trein. En als ik nou mensen hoor die uh, over een ritje van een half uur, uh, zo'n vier, vier en een half uur hebben gedaan, dat ze op de perron stonden en dat ze weer geen informatie kregen dat uh, NS en ProRail... Uh, nou, al drie winters achter elkaar hebben gezegd, ja, dit jaar was het nog mis, maar volgend jaar gaat het beter. Dan uh, ben ik het met uh, collega Pechtel eens. Het is misschien niet het grootste probleem van de wereld, maar het is onnodig. Als het in andere landen kan, dan moet het in Nederland ook kunnen als er een beetje sneeuw ligt en een paar graden vriest. Ja, ik denk dat meneer Pechtel een hele matigende werking op u heeft, want u zei eerder nog schandalig en een brevet ja. van onvermogen. Ja, dat vind ik ook. Maar kijk, als je zegt, zijn het de grootste problemen? Nee, maar ik bedoel, uh, ik ben vandaag uh, per auto op pad geweest. En uh, dat ging eigenlijk allemaal uh, prima. Dus ik heb geluk gehad. Nou, maar er waren doen... ook veel files hoor, meneer Abtroot? 800 uh, kilometer. Er stonden veel files. Ik was overigens vanmiddag uh, bij de bijeenkomst van Rover Dus de vereniging reizen ja. op openbaar vervoer. De eerste vraag was, hoe bent u gekomen met het openbaar vervoer <lacht> of met de auto? Toen zei ik met de auto, toen zijn ze allemaal een beetje boeren En aan het eind, toen ik daar om zes uur wegging en ze allemaal het nieuws volgden en zagen dat er geen trein meer is, Nee. Wilden ze allemaal meerijden? Toen, uh, ja, toen uh, zeiden ze allemaal, goh, ja, dat is toch wel vervelend, dat openbaar vervoer. Nee, ik, we kunnen mensen niet zo in de steek laten. En vooral ook waar mensen heel boos over zijn dat ze weer geen goede informatie kregen terwijl de vorige keer is beloofd dat dat allemaal wel goed zou gaan. We leggen op het spoor zo'n 2,5 miljard per jaar belastinggeld bij. De reizigers betalen ook nog voor de rit. In andere landen kan het wel als Nederland zou het ook goed moeten kunnen gaan. Ja, Meneer Pechtold, is dat ook uw indruk? Is het wel gewoon een op te lossen probleem? Of is het gewoon Nederland een heel dicht bespoorlijnd land? Is het gewoon... Ik denk dat dat meespeelt. Dat als er dan één dingetje in het raad je misgaat. Ik vond, ik ben het met Abtrod eens hoor, want ook onze woordvoerder Kees Hoever heeft vandaag wel stevig gezegd van dit is de eerste test van de NS dat is niet geslaagd in deze winter. Ik vond de informatie, ik heb vandaag in de trein gezeten, vond ik wel goed. Ik bedoel, er werd tenminste op de stations waar ik was, Haarlem en Leiden en Den Haag... daar werd wel flink omgeroepen en getracht werd die borden. Maar Nederland is zo druk natuurlijk, er moet maar iets gebeuren... Ja. Maar oh ja, meneer Abtroot heeft uh, een minister van eigen VVD-kleur. Ik neem aan schuld, dat hij uh, ja. de volgende week daar wel uh, in debat over gaan. Ja, meneer uh, Abtroot, lop dat? Gaat u naar de Kamer roepen? Ik, ik wil absoluut met de minister in de debat. Ik heb al eens vandaag gehoord dat de minister heeft gezegd: ik wil dat uitgezocht wordt waar het aan ligt. Want kijk, wij weten dat. Een, uh, er zijn twee bedrijven op het spoor en uh, rond het spoor actief. Het zijn twee overheidsbedrijven, NS en ProRail. Ja, die hebben we trouwens en... allebei gevraagd om te reageren, maar die wilden niet meer. Die waren er wel klaar mee. Oké, okay, nou ja, kijk, het belangrijkste voor hen is nu dat ze zorgen dat de reizigers worden en dat het uh, morgenochtend allemaal wel goed rijdt. Uh, maar ik vind dat het moet worden uitgezocht. Ik, de, de informatie die ik tot nu toe heb is dat vooral de wissels overal weer vast zaten. Ja, dat zou dan een kwestie zijn van pro Maar ik wil het uitgezocht hebben. En uh, ik, ik vind ook niet dat we zomaar weer de excuses kunnen accepteren en zeggen volgend jaar gaat het beter. Want dat hebben we nou al een aantal wissels ja. meegemaakt. Wat dan wel? Ja... Wat dan wel? Uh, dat wil ik ze nog een keer vragen. Maar ik heb, al eens eerder... nee, ik, ik heb al eens eerder geroepen. van Als die bedrijven niet toe in staat zijn. Dan moet je misschien uh, wel eens flinke veranderingen bij die bedrijven aanbrengen. Misschien de top veranderen. Ja, toen zei iedereen. Ook de woordvoerder van D66. Je bent een beetje wild. Komt wel in orde. Maar ja, in je uit gaat het niet goed. Dus uh, ik vind echt. Uh, de onderste steen moet nu bovenkomen. Ik wil weten uh, wie welke verkeerde besluiten heeft genomen. Want daar ziet het naar uit. Want echt waar. Uh, bij veel ergere sneeuw. Bij veel ergere vorst rijden de treinen in een ja, of Zwitserland ja. en in Duitsland ja. wel. Dit keer buiten u wel door? Ja, ik wilde vorige keer al doorbijten, maar daar stond ik een beetje alleen in de Kamer. Dus uh, ik ga mijn best weer doen. Gaat u meebijten, meneer Pechtold? Nou, dan gaat onze woordvoerder over. Maar ik hoor dat de heer uh, Meerstad van de NS uh, een stevige week krijgt. Maar misschien de minister ook, want die is uiteindelijk politiek verantwoordelijk. De tekst. Ik heb mijn uit, is het best gedaan, zegt de topman van de NS. Ja, en uiteindelijk is de minister verantwoordelijk. Ja. Dus uh, we zullen zien uh, of de VVD de eigen minister ook stevig aanpakt. Wij, zullen de, wij zullen de heer Ablood zeker in steunen. Ik zal zeker de minister erop aanspreken... want het is waar, wij kunnen niet rechtstreeks... Uh, ...de staatsbedrijven uh, ProRail en NS aanspreken. Dus wij doen dat via de minister. Uh, maar ik vind ook dat, dat de Kamer nou een keer moet laten zien... ...dat wij niet makkelijker, soepeler zijn voor overheidsbedrijven... ...dan okay. dat we voor andere bedrijven. Als de banken het fout doen, dan heeft iedereen een grote moed. Ja, en als de, de overheidsbedrijven u. het fout doen... ...dan begint een deel van de Kamer te zeggen... ...nou ja, het is allemaal ook ja. zo moeilijk. Dat kan dus niet. Oké, okay, meneer Abtroot, de steun van meneer Pechtold heeft u. Dat, uh, dat is alvast meegenomen. Geweldig. Ik ben benieuwd dank. naar zijn boek. Ja, daar gaan we straks over praten. Blijft u bij ons, meneer Pechtot. We gaan eerst even naar Den Haag. Het is tijd voor het gesprek met de minister-president. Daar is Joost Vullings. Joost, goedenavond. Ik zag vanmorgen een tweet van jou langskomen... waarin je mensen opriep om een titel te bedenken voor een boek van Mark Rutte. Nou, de aanleiding is natuurlijk het boek van Alexander Pechtold dat vandaag uitkwam. En Mark Rutte is ongeveer de enige politicus die het er doet... die ten nog toe geen boek heeft geschreven, toch? Ja, dat klopt. Al zijn generatiegenoten, Wouter Bos, Femke Halsema, André Rauwvoet, Emiel Roemer en nu dus ook Alexander Pechtold, hebben allemaal één of zelfs meerdere boeken geschreven. Maar onze premier heeft dat nooit gedaan. Het boek van Alexander Pechtold heet Henk, Ingrid en Alexander. Wat gaat het worden voor Rutte? Ja, dat, dat hoor je zo in het gesprek. Dat blijft natuurlijk een, een verrassing. Ik heb een, nou, denk ik een twaalftal uh, suggesties gekregen. Er zitten natuurlijk al gebruikelijk wat beledigende teksten uh, tussen. Maar er bleef ook nog wel wat over en er, daar bleek ook nog wel een soort uh, thema uit. En dat thema, dat zal ik er alvast wel verklappen, is, heeft vooral veel te maken met een, de lachende premier... Maar het gesprek begon niet over politieke boekjes. Maar ik wilde nog even terugkijken naar de Eurotop van maandag. Uh, want dat was eigenlijk de eerste Eurotop zonder ronkende teksten vooraf. Van, ja, als we nu niet uh, snel beslissen, dan gaan we ten onder. Dat bleef uit. Dus was mijn vraag aan de premier. Hebben we het ergste nu gehad met de schuldencrisis? In ieder geval is het een teken dat we stap voor stap de goede kant op gaan. En, en je weet nooit of er op een enig moment toch nog weer ergens een verslechtering komt. Uh, maar met die schuldencrisis in Europa, Zuid-Europese problemen... Ja, stap voor stap zijn we bezig die op te lossen. Dus ja, dat geeft de burger moed voor dit jaar. Ja, in ieder geval betekent het ook dat al die toppen van vorig jaar dus ook enig nut hebben. We hebben natuurlijk heel veel vergaderd, heel veel bij elkaar gezeten, heel veel nagedacht. En stap voor stap begint dat resultaat te hebben. Deze keer, dat was natuurlijk ook nieuw... Uh, ging het ook over het stimuleren van de economie, de groei daarvan... en van werkgelegenheid. En nu is daar wat over besloten. En Nu heb ik geprobeerd te achterhalen wat er nu besloten is. Maar dat is erg lastig. Dus wie weet kan u mij helpen. Er is besloten om als je een gemeenschappelijke markt hebt, dan moet die er ook echt zijn. En die is veel te beperkt nu. Heel veel sectoren vallen daar buiten, zoals de, de hele, ja, Ook de hele telecommunicatie is nog onvoldoende op niveau gebracht. Tweede, we sluiten handelsverdragen af met andere delen van de wereld. Die leiden tot heel veel banen hier. En ook in die andere delen van de wereld natuurlijk. Dat gaat veel te traag. We willen gewoon dat heel erg versnellen. Derde, uh, het lijkt een klein ding, maar het gaat om groot geld. Het Europees octrooi, dus als je uh, een octrooi aanvraagt. Uh, dat kost in Europa vreselijk veel meer dan in, in Amerika. Omdat het hier vertaald moet worden in alle talen. alle 22 talen van de Unie en weet ik veel. Uh, nu zijn we eindelijk zover dat we. waarschijnlijk nog voor de zomer daar een definitieve klap op kunnen geven. en dat we dus naar bijna Amerikaanse prijzen gaan voor dat octrooi. Nou, dat soort dingen. die zorgen ervoor dat er groei komt, banen. En nee, op zich vind ik het allemaal uh, zijn het zaken waarvan ik denk ja, logisch, dat, dat kan wel enige groei met zich meebrengen. Maar daardoor krijgt de economie toch niet een enorme slinger. Doordat de mooie nou, aanvraag wat makkelijker en wat goedkoper uh, is. Ja, dit, het, het, je moet het in de combinatie zien hè, van al dit soort zaken. En als je um, een gemeenschappelijke markt, die brengt ons veel als Nederland. Ja, de denk, ik snap wel het principe. Euro. Maar je zegt, ja, die telecomsector moet nog veel, veel gebeuren nou, voordat dat zover is. Ik kan nou, snel. Want ja, als je, ja, bijvoorbeeld, die ja, wat, wat is snel in, in Europa? Nou ja, de, de, de dienstenrichtlijn, dus voor de diensteneconomie, die is er. Alleen heel veel landen zijn er veel te traag aan het invoeren. Dus als je dat nu snel doet en zegt, we gaan de komende drie, vier maanden allemaal in heel Europa wat we hebben afgesproken, ook echt de nationale wetgeving omzetten... dan creëer je een tientallen procent grotere economische ruimte in Europa dan er was. En dat geeft dus ook echt groeipotentieel. Is dat doorgerekend door een soort Europees Centraal Planbureau? Ik heb nu niet dat cijfer paraat. Maar wat ik zeker weet, is dat als de markt zoals die er nu is... zoveel oplevert, dat als je die markt uitbreidt met zoveel extra sectoren... dat dat opnieuw leidt tot heel veel economische welvaart. En daarom is Europa ook belangrijk, omdat Europa wat mij betreft ook gaat over samen heel veel geld verdienen. En met elkaar de welvaart vergroten, concurreren met de rest van de wereld. Ja, maar Europa gaat ook heel erg de laatste tijd over... heel veel samen hard bezuinigen. Dat moet in Nederland ook weer gebeuren. Extra bezuinigingen staan voor de deur. U zegt ook altijd orde op zaken. Dat is staatsfinanciën, ja. bezuinigen. Aan de andere kant heeft u het altijd over groei. Maar die, die, die dingen zijn haaks op elkaar. Nee, die staan niet haaks op elkaar. Nee? Het is heel goed dat u die vraag stelt. Dan, dan ga keer, keer goed gedaan. Le leg, leg toch eens uit. Ja. Um, natuurlijk... Kun je niet alleen met bezuinigen volstaan. Je moet ook maatregelen nemen die groei veroorzaken. Zoals Maxime Verhagen nu bezig is. De tien beste sectoren in Nederland te stimuleren. Zoals hij bezig is met de Green Deals te sluiten. met Het bedrijfsleven. Het druppeltjes nee, op een gloeiende plaats. Nee, echt niet. En onze, onze, alleen al onze uh, landbouwsector is 10% van onze economie. Het feit dat daar nu nog veel beter gaat worden samengewerkt. Gaat leiden tot heel veel extra groeikansen. Groeikansen? Dat, dat is wel wat anders nog Ja, het bedrijfsleven moet ze pakken. Maar we hebben in Nederland gewoon een heel goed bedrijfsleven. die gaat echt die kansen pakken. Garandeer ik u. Dat is de goede kant. Maar randvoorwaardelijk, je moet dus eerst geregeld hebben dat je je staatsfinanciën op orde zijn. Want als dat niet zo is, dan gebeuren er twee dingen. Dan moet je veel meer gaan betalen over je staatsschuld. Die rente gaat omhoog, dat is miljarden extra uitgaven. Het tweede is dat het tot vertrouwensverlies leidt bij het bedrijfsleven. Want die krijgen dan ook te maken met hogere rente als zij een lening afsluiten om te kunnen investeren. Die hebben te maken met het feit dat mogelijk de belastingen heel erg omhoog moeten, omdat die schulden op enig moment... wel moeten worden afgelost. Dus mijn stelling is, en niet alleen de mijne... van heel veel verstandige mensen... wil je economische groei, dan moet je allerlei maatregelen nemen. Maar je moet er in de eerste plaats voor zorgen... dat gewoon het bed op orde is, dat je huis op orde is. Dat je geen achterstallig onderhoud hebt. Dat je geen rekening doorschuift naar de volgende generatie. Dat klinkt allemaal heel erg logisch, maar... Mooi. Maar ook ergens onlogisch, want u heeft het over bedrijven... En die willen dat, dat de staatsfinanciën op orde zijn... Maar heel veel burgers die horen allemaal maatregelen op zich afkomen. Er zijn al maatregelen ingevoerd, er komen er nog meer. En die denken, ja, ik hou de hand op de knip. Dat is nee, de, de vraagzijde van de economie. Daar ik niks van. Mensen nee? in Nederland weten heel goed dat als je meer uitgeeft dan je binnenkrijgt, dat je een probleem hebt. En, en er is in Nederland. Ja, ze snappen wel dat u moet bezuinigen. Maar ja, en er is er ook veel ze... draagvlak voor. Er is in Nederland altijd veel draagvlak voor bezuinigen. Voor het op orde krijgen van de overheidsfinanciën. Het, gaat niet, om, het, voelen... gaat, het gaat niet om draagvlak. Het gaat erom dat ze geen geld uitgeven. Dus waardoor de economie. Het omgekeerde gebeurt. Als, uh, de, alleen, het voorbeeld van Ruding in de jaren 80. Nederland had een, had een tekort van, ik geloof wel 10% op een gegeven moment aan het begin van Lubbers 1. Het was verschrikkelijk. We hadden enorme staatsschuld. En Ruding is toen begonnen om dat op orde te brengen. En je zag vervolgens heel snel dat het vertrouwenseffect er kwam. Dat er bedrijven uit het buitenland naar Nederland kwamen. Dat Amerika bijvoorbeeld massief, massaal in Nederland ging investeren. Dat Nederlandse bedrijven weer fabrieken gingen bouwen. Waarom? Omdat ze zagen dat ze in een land, een stabiel land, het gaat om stabiliteit, het gaat om vertrouwen. En als je die overheidsfinanciën uit de rails laat lopen, dan gaat dat vertrouwen weg. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ja, eh, op korte termijn eh, hou je dan die, die uitgaven nog een tijdje in de lucht. Ja, maar het is allemaal geleend geld. En uiteindelijk ontploft dat in je gezicht en je moet dat dus niet. Ik ga het over heel iets anders hebben. Over politieke boeken, lectuur, literatuur, dat ben ik nog niet helemaal uit. Maar eigenlijk al uw generatiegenoten, Wouter Bos, Femke Halsema... André Ralfgoed, Arie Slob, uh, Emiel Roemer, die hebben allemaal een boek geschreven. En u nog niet. En Alexander Pechtold, die voegde zich vandaag in dat koor. U nog niet, waarom niet? Ja, waarom wel? Ja, dat, dat doet hij iedere week, dat waarom wel? Nou, Omdat dat kennelijk Zij achter dat allemaal zeer nuttig om een boek te schrijven. Ja, Nou, als ik hier weer klaar ben, uh, ga ik eens nadenken over mijn waar is. Misschien bel ik u nog om het te helpen. Nee, ik, ik ben heel druk met mijn werk bezig. Uh, uh, ik, praat, ik, geef veel, ik hou veel toespraken, vertel heel veel wat ik aan het doen ben. Gebruik die toespraken ook om de dieperliggende overtuigingen... en redenen van het beleid toe te lichten. Maar voor een boek schrijven, ja, ik, ik kan niet Nederland besturen... in zo'n moeilijke fase en ook nog... Uh, ja, vanuit de oppositie is dat misschien net even wat makkelijker dan als je in de regering zit. Dat kost gewoon nou, heel hard. Had je al toe. eerder kunnen doen, natuurlijk? Ja, had gekund. Maar ik moet zeggen, ik vond ge ge geen brandende ambitie om, nee. een, om een boek nee, te schrijven? Nee, nee, nee. nee. Een, een roman? Ik, ik laat welecht? het graag aan de heer Pechtold. Een ja, roman is wat anders. Ja, de, maar dan wordt het een hele bijzonder roman. Leest u ook uh, de boekjes van de, van de tegenstanders? Heel eerlijk gezegd, nee. Ik heb één boekje gelezen, dat is Het Kan Hier Zoveel Mooier of Beter, geloof ik, heet het, van Wouter Bos. Ja. Uh, daarvan heb ik de eerste helft gelezen, omdat het over hem ging zijn persoonlijke geschiedenis. Dat vond ik een mooi deel. Daarna ging het allemaal over die wil, ja, wat hij ja. met de PvdA wilde. Dat vond ja, ik wel. Dat, dat kon u niet lezen ik vaker gehoord, Maar ja. de eerste helft is, is een mooi boek. Het is echt een goed boek. Die maar, eerste helft. maar voorlopig geen boek van uw hand. Nu is het wel zo dat ik via Twitter aan mensen heb gevraagd... Van, als Mark Rutte een boek gaat schrijven... hoe zou dat boek moeten heten? Ik zag een tweet voorbij komen en ik hou ja. mijn hart vast. Nou, ik, ik heb de, de, de, meeste, dat de, de, de ergste heb ik weggelaten. Maar Ja, er komt wel een beeld uit uh, naar voren. Uh, ik, ik noem er drie... Uh, de glimlachende regelaar, als enige lachend door de crisis... en de mooiste wat mij betreft, blijven lachen, regeren in moeilijke tijden. Kijk, in die zin komt er dus uit naar voren dat ik een optimistisch mens ben. Dus dat bevalt me, dat, dat is blijkbaar blijven hangen. Ondertoon is wel misschien dat u het allemaal niet zo serieus neemt. Ja, dat, dat, ik, oprecht is dat niet zo. Uh, ik heb laatst nog bij Buitenhof uh, uitgelegd dat 2012 bijvoorbeeld een moeilijk jaar wordt. Maar ik heb inderdaad geen talent voor het somberen. Dus wat mensen vaak blijven zien is toch mijn optimisme over de langere termijn. Maar we leven in een van de rijkste, mooiste, sterkste landen van de wereld. Ik kan niet anders dan optimistisch zijn over de langere termijn. Uh, en leuk dat dat uh, resoneert bij... Uh, de twitterers. Zij eh uh, Marc Rutte, ja, Alexander Pecht tot hij mist hij mist wel wat hè? Ja, ja ik, ik, ik. voor mij heeft het ook even geduurd. Maar toen ik vandaag dan ook dat boek in mijn handen had... had ik wel zoiets van, ja, dit, dit is leuk. Ja, je hebt de uitdrukking zo blij als een klein kind in de snoepwinkel. Vandaag was het zo blij als een politicus in de boekwinkel. Want ja. u twitterde ook vrolijke foto rond van uw eigen boek dat al lag. Ja, dat was ook best... De, de uitgever Maai Spijkers zei, ja, de debutant Pecht tot. dan dacht ik, ja, leven lang leren als d 60 promoten we dat. Maar dat je dan op je 46e nog debutant bent door een boek te schrijven. Voelt, ja, dat voelt, voelt leuk. Voelt goed. Henk, Ingrid en Alexander, dat is de titel... verslagen van gesprekken met PVV'ers. Ja. Was dat de kwestie van wilde bellen en zeggen... doe mij een paar PVV'ers? Nee, juist niet. Nee, nee. En het... Kijk, het is een, een, als mensen mij goed kennen, het is ook een titel met een knipoog. Ik ben geïnteresseerd in, in het populisme. Ik ben geïnteresseerd in politiek debat. En ik wist één ding zeker. Als ik de PVV-kiezers ga zoeken, dan heb ik een interessant debat. Ja. Want die zijn het niet met mij eens. Maar ook, en hoe paal gebleken... u aan ze bedoelen? Kon u gewoon zeggen tegen Wilders van... Nou, dat, Doe dat was heel verschillend. Nee, dat waren mensen die in de krant een gezonde brief stuurden. Dan kan je via Google proberen eens te halen. Of uh, mensen die wel eens boos naar de fractie belden. Van die tot die staat nu dit te vertellen. Uh, en ik vind dat Wilders beter is. Nou, dat waren mensen waarin ik dan de keuze aan gaf... kom of bij ons op de Tweede Kamer met me praten... of ik kom bij je thuis. En heel veel mensen vonden het leuk als ik uh, naar ze toe kwam. ja U heeft niet eerst contact gezocht met Wilders? Van ik ga onder je duiven schieten? Nee, maar dat, het, gaat, het is geen boek over Wilders. Het is een boek over politiek. Het is een boek over betrokken mensen. Ik heb lang in de lokale uh, politiek gezeten. En ook daar vond ik het altijd prettig om... Ja, met mensen in debat te gaan om te voelen, niet om, om zieltjes te winnen... maar om te voelen, wat beweegt ja. mensen nou? En, en met name rond de PVV intrigeert mij ongelooflijk... dat in een tijd van crisis, in een tijd van, dat we uh, op arbeid, op onderwijs... daar de vraagstukken hebben, dat mensen zich dan al zo lang... bijvoorbeeld door islam en de burka en 130 rijden laten afleiden. En ik wil weten, wat zit daarachter? Wat is die drijfveer? En ik heb nu in dit boek dertien van die gesprekken weergegeven, maar ik laat daar natuurlijk ook inzien wat ik zelf ja, vind. Het is ja. eigenlijk ook, net zoals Rutte net zegt... het is wel een politiek boek met mijn ideeën. Ja. Alleen in gesprek met anderen. Ja. U heeft wel het eerste, eerste exemplaar Wilders gegeven, hè? Ja, ik heb vandaag ja. al mijn gesprekpartners het exemplaar gegeven. Maar ik vind, ik heb met Wilders vijf jaar lang stevig... nu uh, ge, uh, ge, uh, natuurlijk uh, de degens de gekruist. Ik vond dat hij wel met datzelfde open vizier uh, moest weten... dat het boek eraan kwam. Dus ik ben vanochtend even bij hem langs gegaan. We zitten in hetzelfde gebouw en hem, en hem een boek gegeven. Zij hij moest erg lachen van de titel. En toen vroeg hij, gaat het over mij? Ik zei, nee, het gaat over kiezers. Misschien moet je het lezen, want dan heb je er ook nog wat aan. Wat heeft u zelf geleerd? Van Henk en Ingrid, zal ik me af te vragen. Niet meeheulen. Dat is het... Ik voelde dat wel, dat als je voor Europa bent... Dat is uw reactie op hen... Maar ja maar Dat wat, heb wat, ik geleerd van ze, omdat ze dat eigenlijk ook zelf aangeven. Als je, als je, als je, Churchill heeft ooit gezegd... remedie tegen de democratie is vijf minuten met een kiezer praten. Ik heb met al deze mensen een uur, anderhalf, twee ja, uur gesproken. Ja. En dan kom je, dus, kom je op een heel ander beeld. Dan komt op, opeens ook heel andere prioriteiten. De helft van die kiezers, dan zei ik na nou, nou, nou een half uur... we hebben het helemaal nog niet over die islam en die moslims gehad. Dat bleek dus niet het allerbelangrijkste punt te zijn. Waar dus misschien de leider dat als belangrijk punt neerzet... waren die andere mensen vaak ook bezig met... hoe gaat het nou met mijn huis, hoe gaat het met mijn baan? Maar dan, dan, dan hebben zij vooral wat van u geleerd, zegt u eigenlijk. Nee, Namelijk wat de echt belangrijke dingen zijn. Je, nee, je leert van elkaar. Maar wat heeft u nou van hen geleerd? Ik heb geleerd helder te formuleren. Kon we al? Ja, nee, maar als iemand zegt, waarom geven we geld aan de Grieken... En je voelt bij jezelf, ik heb nu twee, drie minuten... en dan moet ik dat hele verhaal van mijn Europese ideaal... de schuldencrisis en alles in kwijt. En iemand zegt dan aan het eind... nou, zo had ik het nog nooit gehoord. Maar dat is vorm. Daar... Heeft u inhoudelijk nieuwe dingen gehoord? Als u straks gaat debatteren met Wilders... wie zit er dan in uw achterhoofd en wat zegt hij? Daar, daar zitten al deze mensen in. Uh, en die, die geven me allemaal aan... blijf bij je eigen verhaal... Hul dus niet mee. En toon leiderschap. Ja, want dan dan willen... Als u bij uw eigen verhaal blijft, gaan ze niet op uw stemmen straks. Maar daar ging het ook niet om. Het was niet. Kijk, ik ga niet met PVV-stemmers praten om ze naar D66 Echt te stemmen. Nee. nee, waarom? Dat zou. Kijk, als er een enkeling, Die je dat doet... Je hoeft niet op u te stemmen. Nee, maar daarvoor is het boek niet gaan. Het boek ging erom omdat ik vanaf het moment dat ik de politiek ben ingegaan geïnteresseerd ben in waarom stemmen mensen, waarom laten ze zich meelijden? En met name het populisme, wat we nu tien jaar op de rechterflank hebben gezien... met, met integratie, met veiligheid... dreigt nu door te slaan naar economisch populisme. Ja. Mensen die zeggen, collega's die roepen... de AOW-leeftijd is prima, op de, de, de pensioenen zijn... Ja, die zitten weer op de andere flank. En dat is misschien nog wel gevaarlijker dan de gezeur over die boerka. Als we dadelijk echt denken dat we Europa niet nodig hebben... en mm. als we echt denken dat we pensioenen en alles zomaar kunnen houden... dan hebben we dadelijk niet een probleem tussen hier mensen onderling. Maar dan hebben we een groot probleem met de volgende generatie. Maar dan had u het boek beter kunnen noemen Fatima, Ahmed en Alexander. Want dat is de achterwand althans volgens in de terminologie van Wilders, van links. Nou ja, ik... Gelukkig zit ik dan ja. radicaal in het midden. Oh ja, ja ook. U weet, dat. dat druk nee, nee, nee, nee. Oh, staat staat, u al. Ja, Sorry. Dat CDA, dat komt er. Maar ja, ik kan nog steeds. Dat woord radicaal en CDA. Maar Moeilijk, Ze he? moeten het zelf kiezen. Um, daar ga ik niet over. Um, Nogmaals. Nee, waarom niet Fatima en Ahmed is mijn vraag? Maar Henk en Ingrid. Die spreek ik ook. Ik maar heeft u geen boek meegeschreven? Nee, nee, maar ik wilde mijn eigen ideeën testen... Ik wilde ook een, stil, een deel verantwoording afleggen. Mensen hebben jarenlang mij tegenover wilde zien staan. Het mooiste vind ik, als ze op de bank zitten en kijken... ze horen hem, ze horen mij. Ze zijn het met de een eens of de ander eens. Of ze vormen hun eigen mening daartussen. Ja. D66, en daarom daar staat het boek eigenlijk in die traditie... heeft mensen veertig jaar geprobeerd... via democratie invloed op hun leven te geven. Via onderwijs invloed op hun leven te geven. En ik ben nog steeds geïnteresseerd... wat beweegt die mensen? En ik vind na vijf jaar mag ik ook wel eens laten zien, ja. wat heeft me daar zelf in bewogen. Ja. Maar dan, is, is het dan een afscheid? Nee, niet, niet, is, is, is, is, is nee. het een afscheid van uw strijd met Wilders? En is die nu klaar nee, en gaat ze nu door ik met ga een stap verder. de economische populisten? Ik ga een stap verder. Ik ga een stap verder doordat ik achter, laat maar zeggen mijn opponenten kruip om te kijken... wat beweegt die kiezer ja. en wat kan ik daarvoor gebruiken... in mijn dagelijkse politiek. Het is niet zo, dat zeggen sommige mensen... hij, hij had een hele mooie strijd met Wilders... toen werd hij groot van die pechtold. Ja. Wilders ze gaan regeren, trekt het niet meer zoveel van hem aan. Die richt zich meer op Cohen en op Roemer. Hij zoekt zijn oude Wilders terug. Nee, nee, nee. nee het, is een, het is een boek met een knipoog. En het is een boek over politiek. Het gaat zelfs over mijn schooltijd. Het gaat over wat mij beweegt. Alleen, ik dacht... Uh, ja, die, die, die, die, die, toen ik die, die, die eerste... Dat, dat, dat, het, het begon spontaan. Toen het eerste echtpaar mij een keer benaderde. Ja. En die noemde zich Henk en Ingrid. Ja. En ik daar twee uur mee gesproken had. Toen dacht ik, dit heb ik als wethouder altijd leuk gevonden. Dit heb ik altijd in die lokale politiek. Ik zoek deze mensen op. En ik zoek nou eens een keer op diegenen. Ja. Die wel maatschappelijk betrokken zijn. Waarvan we denken dat het een soort eenheidsworst is. Hè? De magische anderhalf miljoen. Zijn allemaal en dat verschillende mensen. Niet. Het zijn ze een niet. Nou, gaat u nou minder praten met Wilders. En meer met die gevaarlijke populisten. Zoals u net zei. Ik richt mij. Ik ben blij, we hadden deze week weer even de Boerkamer... ik ben blij inderdaad dat we het nu over de economie hebben, okay. over Europa. Want als het aan mij ligt, gaan we die hervormingen doorvoeren... en gaan we het daarover hebben. Henk heeft meegeluisterd, althans, Roland van Vliet, Tweede Kamerlid van de PVV. Goedenavond. Goedenavond. Een van de politieke talenten van Met het Oog op Morgen. Wat, heeft u gehoor, wat vond u van wat u gehoord heeft tot nu toe? Nou ja, ik, ik heb dat uh, boekje zelfs al gelezen. Kijk eens. Ja, en uh, ja, ik zal u eerlijk zeggen wat ik ervan vind. Ik ben er niet zo van onder de indruk. Nou ja, zeg... Nee. Waarom niet? Want, nou, het is eigenlijk gewoon een geschreven versie van recenteheid uh, voor politieke partijen. En uh, mijn conclusie is uiteindelijk dat, uh, dat er geen oprecht podium wordt geboden aan, aan Henk en Ingrid. Het is een soort bekeringsmissie van, uh, van de heer Pechtold. En, uh, kijk, felle tonkie, felle muziek. Maar het ik heb toch de echt dertien hoofdstukken van. met Henk en Ingrid gelezen? Ja, hoor. Nou, en ook een heleboel hoofdstukken die daar niet over gaan. Maar dit gaat om de vraagstelling eigenlijk. Hè? Mij, zakken, mij vallen een aantal dingen op. Waarbij de heer Pechtold naar mijn mening toch uh, helaas door het ijs zakt met die vraagstelling. Ajax. En dat vind ik toch wel grappig aan het boekje. Dus wat maar dat, kunt dat, u dat, dat preciseren op. op welk punt ja, zakt hij ja, door het ja, ijs? Ja, ja ik zal een paar voorbeelden geven. Op pagina 90 zegt de heer Pechtold... democratie moet je samen doen om samen dingen te bereiken. Ja, dat is natuurlijk heel leuk. Behalve natuurlijk als je PVV'er bent, want dan hoor je er niet bij. Dan krijg je een cordon sanitaire en een vermanende vinger in de plenaire zaal. Nou, pag of pagina 98. Wacht even, de, een... de pech tot zijn meteen onzin. Ja, natuurlijk. U zit toch in de regering. U bepaalt toch meer zelfs dan op dit moment dan D66 het, het, het debat. U, uw moties worden aangenomen met steun van CTAVVD. Die van ons worden iedere dinsdag naar de prullenbak verwezen. U zit ja. midden in de democratie. <lacht> Alleen, Ik denk dat, u moet dat wel... Dat je het ook akkoord. Meer democratie is dan ooit bij een geval is geweest. Maar uw stelling was. Democratie moet je samen doen. Ja. Maar het, als je PVV bent, ben je van ons uitgesloten van enige samenwerking. Nee, dat je ik moet, moet ook lid worden, uh, kunnen worden van de PVV. Dan kan je het ook samen doen. Je ja. moet niet nee, tot één lid beperken. Gaat, gaat ik u door naar de volgende. Ja, andere voorbeeld. Ja, pagina 98. Dan zegt de heer Pechtold. Ja, ja, huilie-huilie en brulli, brulli. Uh, daar gaat het allemaal niet om. Je moet ook uh, compromissen durven sluiten. Nou ja, volgens mij heeft de heer Pechtold dan nooit het gedogen akkoord gelezen. Hè, want door onze compromissen wordt nu juist op dit ogenblik het land geregeerd. Dus ook daar vind ik dat uh, uh, niet echt sterk. Nee. Ja, is, heeft, u, heeft hij de echte Henk en Ingrid gesproken? U kent ze natuurlijk nog beter ja, dan hij. Dat is nu net een cruciale vraag. Hè? Want, want uh, ik ben er niet bij geweest bij die gesprekken. En ik spreek zelf ook heel veel Henk en Ingrid. En ook nog heel veel andere mensen. Ja. Moet ik zeggen. Maar uh, ja, er zit wel degelijk een teneur in de vraagstelling. Hè? De bekeringsmissie van... D66 goed, PVV is fout, j jullie zijn belachelijk bezig en die bekeringsmissie die zie je eigenlijk in de vraagstelling die iedere keer drukt. Ja, dat vindt en u kunt, naar. Je, nou, je kunt ieder referendum dat je overal ter wereld uitschrijft, dat kun je winnen als je de vraagstelling maar bindend <laughs> genoeg afwakelt. Ja, ja, oké. Okay. Hij zegt bijvoorbeeld op pagina 139, ja, er worden namen genoemd van PVV-collega's die allemaal foute dingen zouden hebben gedaan, maar kijk, als je lid bent van D66 en je gaat als bestuurder de fout in, dan ben je één van de 22.000 leden, ja, daar kan je niks aan doen, zegt de pechtel dan. Ja, okay. dat, dat soort dingen. Pagina Nee, nee, nee, nee, We gaan niet het hele boek. We gaan niet de hele boek doen. Ja, dank voor de reactie. Uh, ja, dank voor uw reactie, meneer Van Vliet. Nee, niet heel erg onder de indruk. Meneer Pechtom, maar had u misschien ook niet gedacht dat hij nee. heel erg onder de indruk zou zijn. Nee, wat ik nou zo jammer vind, is een pvv collega uit de Kamer. En dan weer gelijk dat slachtofferrol. Ik, ik ben echt geïnteresseerd in de mensen daarachter. En vandaag ik heb ze allemaal een boek gegeven. Die mensen waren ook blij dat we dat serieuze gesprek hebben gehad. En uh, nou ja, als sommige tegenliggers herkent men de juiste weg, zullen we maar zeggen. Zij, Alexander Pechtel, dank voor uw komst. Graag gedaan. van uh, Tim Knol. En Tim Knol gaf vanavond een gratis optreden in de Oude Kerk in Amsterdam... en vanmorgen op Twitter had hij bekendgemaakt... waar de locatie van dat optreden zou zijn. Twintig persoonlijke fascinaties, hartstochten en kunstreisjes. Zo vat Kees van Kooten zelf zijn nieuwe boek Hartstochtjes Samen... verscheen vandaag. Hartelijk welkom, Dankjewel. leuk dat u er bent. Aan de hand van deze liefde voor kunst, kunstenaars en boeken... neemt u de lezer mee uh, terug in de tijd, in persoonlijke verhalen vooral. Is het zover? Bent u op een leeftijd om terug te kijken? Ik dacht het wel, als ik nu niet terugkijk, wanneer moet ik het dan doen? Nee, nee, nu kan ik terugkijken. Ja, mag, mag je het boek ook zo lezen? Kees van Koten kijkt terug op zijn leven? Ja hoor, maar ik heb wel meer boeken geschreven die over dat leven van mij gingen, maar nog nooit zo direct vanuit het amicale midden, zal ik maar zeggen. Het amicale midden, ja, wat ik, is dat? Nou, ik, ik, ik, ik, ik hou ervan om te genieten van simpele dingen en als ik ze erg mooi vind en ze geven me kippenvel of tranen, dan wil ik er graag meer van weten. En dit waren wat persoonlijke fascinaties en om nou maar een voorbeeld te geven, ik bezoek een oude Nederlandse uh, kunstenaar César Domela... de zoon van uh, Domela Nieuwenhuis. hij ja. is die En mijn opa was een aanhanger van uh, Domela Nieuwenhuis... en die zei over moderne kunst... Uh, ze kunnen die schilderijen net zo goed ondersteboven hangen. Een hele eerbiedwaardige opmerking. Een heel begrijpelijk. Dan zou je het verschil niet zien, bedoelde hij? Precies, ja, precies. Of dat kan een uh, zoontje van vier ook, hè? Dat, dat statement altijd. En toen kocht ik een gouache van uh, César Domela en ik zocht hem op. En uh, na dat bezoek kocht ik in een Parijse boekenzaak een uh, boek met werk van hem. En daar hing mijn gouache in en die hing daarin ondersteboven. En zo kan ik dan een mooie boog maken tussen nou ja. wat ik heb meegemaakt en wat ik op dit moment beleef. Nou ja. Ander hartstochtje, um, het weesboek. Wat is, een, wat is een weesboek? Uh, dat is allemaal waar... Uh, een weesboek is een boek dat je over hebt, uh, niet meer nodig hebt... al gelezen hebt en dat je kwijt wilt. En een boek gooi je niet weg. En die prachtige grote containers van het leger des Heils... voor uh, overtollige boeken zijn er ook niet meer. Dus als ik in het land een lezing mag verzorgen of mag optreden... dan neem ik een tas met overtollige boeken mee. En na afloop van de voorstelling in het theater... werp ik in iedere brievenbus die ik tegenkom tot ze op zijn één boek. Dat doet u echt? Ja. Ja, dat doe ik echt. Iedereen Elke... kan er toch wel één boek bij hebben. Bovendien <laughs> is het heel gezellig als je ochtends opstaat... en op de mat zie je een boek liggen. Wat vinden mensen daarvan? Nou, als het het boek van Alexander Pechtold is... zullen ze het hoogelijk waarderen en zullen ze het gaan lezen. En als het een ander boek dat is... Dat heeft u nog helemaal ze... niet uit. Dat kunt u nog helemaal niet weten. Of ze dat zullen waarderen. Natuurlijk waarderen ze dat. Oh. Alles, alles wat er over Henk en Ingrid wordt geschreven... Oh, over de Henks goed. en de ja. Ingrids willen ze weten. Maar u gaat niet morgens even langs om te kijken hoe ze reageren? Nee, nee. Vind ik nou juist heeft dat, u wel eens reacties gekregen? Ja, ja, ja, wel eens van mensen die zeiden dat, dat was heel leuk. Die, die vertaalde John Updike, die had ik nog niet. En, uh, en zit u erin dat, dat het van u komt, of niet? Nee. nee. Dat is nee, nog nee, leuker natuurlijk. Ja, precies. Nee, leuker om dat niet te doen. Niet te doen? Nee, dat is veel... Voor... Het is een soort uh, Sinterklaas. Het is een soort uh, kerstcadeautje wat je door de bus gooit. Waarom gooit u ze niet echt weg? Want er vindt je het niet, het niet goed weg. genoeg om te Nee, het probleem is de antiquariaten zitten vol. Hè? Die kopen het ook niet meer in. Je gaat met 140 boeken naar een antiquariaat. Hij kiest er 10 uit, zeg je. Ja. Daar kan ik je 5 euro voor geven. En je sukkelt weer terug. Ja. En dan zet je ze weer op de plank. Het wordt te vol thuis. Ja, het moet gewoon weg. In hetzelfde verhaal beschrijft u uw schuur. Waarin uh, dozen vol boeken staan van uw ouders en schoonouders. Die ja. u ook nog niet weg kan doen. Nee, nee, nee. Die bewaar je. Die neem je mee. Die heb je zien staan als, als jongetje. Op de mooie dressoirkast. En, en die kan ik niet weggooien. Maar deelt u die ook, die ook uit? Nee, nee, nee. Die, die hou ik dan nog. U selecteert nog... wel? Ja, ja, het geslacht Björndaal. En dat hou je. Uh, Gulbrandsen, Windenwaaien om de rotsen. De weg tot elkander. En Eeuwig zingen de bossen. Die angstaanwekkende titels die je, die je, die je las. En uh, dat kan ik niet weg doen. Maar ik zal nee. het ook nooit meer lezen. Dat weet ik ook zeker. Nee, en ze gaan straks naar uw kind? Oh, oh, jeetje. Nee, nee, dat mag niet. Ik moet er iets anders op verzinnen. Nee, dan zitten die kinderen er ook weer mee. Ja, nee, ja, u zit er ook mee. Ik bedoel, je koopt een schuur en je legt het erin? Het is een fietsenkelder, hoor. Excuus. Ja, en die is droog, dus het, het kringelt niet. Het is in linnen gebonden. Een boek uit de Cultuurserie is een geschenk voor het leven. Stond daarvoor in. En dat is helaas zo. Ik zit mijn leven lang aan die boeken vast. Ja. Kan ik niet weggooien. Nee. Maar ja, wat doet u dan? Het mag ook niet naar uw kinderen? Uh, dat had u niet moeten vragen. Ze zoeken het maar uit. <laughs> Oké, okay, ik hou erover op. Goed. Volgende fascinatie, de legpuzzel. Ja, als ik bij mijn opa en oma logeerde... die, die opa, die timmerman van uh, Domila Nieuwenhuis... dan uh, lag ik in de kast... Achter de wand waar hij tegen de haard stond. En, en op een klein uh, kapokmatrasje. En dan hoorde ik mijn uh, opa neuriën. En mijn oma uh, de ook uh, gezangen. En dan hoorde ik af en toe zo'n... Zo tevreden klik je. En dan neuren die ze wat harder. En zij maakten legpuzzels. En u dacht, dat ga ik nooit doen. Precies. Precies. Dat is zo'n duffe, duffe, oude mensengewoonte. Daar heb je niks voor nodig aan kennis of gevoel. Dat doe ik niet. En als wij goed geïnformeerd zijn, dan kruipt u tegenwoordig samen met uw vrouw een hele week over de grond om samen ook een legpuzzel te maken. Over de tweede tafel in, de, in onze tweede kamer. Want die opa en oma van mij hadden nog maar één kamertje. En die opa was een timmerman, dus die had een mooie triplex plank gezaagd. En dan kon die legpuzzel als een Vergeten moest worden van tafel. En dan ging je de volgende dag weer op. Ja, dat zo. U, niet zijn niet, u heeft twee tafels. Twee, ik heb twee kamers en twee tafels. Maar waar is het misgegaan? Waarom bent u omgegaan? U zou nooit met, puzzels maken. Met die legpuzzel. Uh, uh, het, is, het, is, het is een vorm van yoga. Het is, het, is, het is zitten. Ik ben omgegaan omdat mijn vrouw voor mij... Uh, de, de legpuzzel van de New Yorker kocht. Uh, magazine de New Yorker. De cover van de New Yorker. Elke lente hebben ze zo'n cover. En het waren duizend stukjes. En het was een uitdaging. Ik geloof dat mijn vrouw wilde zien of ik nog composmentisch was. Of ik nog genoeg energie had. Alsof ik uh, mijn, mijn wilde fantasieën uh, was kwijtgeraakt. En nu dacht, Gaan ik zal nou het mijn laten legpen. zien. Precies. Ik dacht, met mijn kleinzoon samen die overigens de tekening op de cover van het boek heeft gemaakt, okay. Roman. En met hem heb ik samen die legpuzzel van duizend stukjes gemaakt. Hij is af, hij is ingelijst. Meneer van der Brink, u moet maar eens komen kijken. Het is een, het is een sieraad voor het huis. En blijft het bij deze of bent u verslaafd? Nee, ik ga niet door. U gaat niet door? Nee, nee, nee okay. ik ga niet door. Nee, nee, dat dat Stel is... me ook alweer een beetje gerust. De tijd ik had het ervoor gevonden, ja. Dan nog even uw schoolvriend Dick Snijders. Ja. Wat die... was er mis met hem? Nou, je had uh, uh, op... op, op Elke klas had je één jongen die niet in de maat kon lopen. Eén jongen met rood haar. En een derde jongen, of meisje, kon niet rijmen. Als wij tegen Dick zeiden, Dick, rijm eens op stoel... dan zei hij, koe. En als we zeiden, rijm eens op paard... dan zei hij, uh, straat. Net niet goed Net allemaal. Niet goed. Nee. En dat zit in alle uh, chic bedoelde, uh, betere uh, Nederlandse liederen. Het rijm is er niet meer. Het hoeft voor mij niet te rijmen. De hiphoppers kunnen fantastisch eromheen draaien. Maar als je pretendeert dat hard rijmt op glad... en dat gebeurt, als de klinker er maar in zit... vindt men het tegenwoordig al rijmen. Ja. En om dat weer aan te leren, het echte rijmen... Maar dat is al heel en... lang zo. Heb ik ook op school geleerd dat het mocht. Wat mocht. Nou, dat je op die manier als Lende Klinkers rijmen, dat het dan al goed is. Echt waar? Ja. En ik ben toch al 40. Is dat op school geleerd? Ja. Is dat rijm? Ja, er zijn woorden voor. Oh, dan moet uh, dit stuk onmiddellijk verwijderd worden uit uh, de <laughs> Tweede Brug. Dus dat gaan we dan, uh, oh, dan... eruit scheuren. en nu, door de zie je, gooien. nu zie je hoe, uh, ja, hoe, hoe de oude schrijver het moeilijk heeft, hè? Want als dat zo is. Ja, en dus al 20 de... jaar ook hoor, wat zeg je? Ja? 25 jaar. Dus u moet rijmen op pop en u mag dan zeggen knot. Ja. Ik mocht dat. Oh. Welke school was dat? Ja, gewoon een middelbare school. VWO, echt wel niveau. Geen geprut. Met de Bijbel. Maar, maar, Die hadden we ook. Ja, ja. Ja. ja. Maar daar werd niet heel veel in ingerijd. Ook, nee. we ook wel in gedicht en zo. Ja, ja, ja. maar dan, dan krijg je toch een prachtige vocabulaire mee. Ja. En dan weet je toch dat de wordt zijn. Maar goed, dat, mijn uh, voorstel is dat... Men zich de techniek van het lijmrijm eigen. maakt. Is voor nodig een schaar, een, een tubetje uh, lijm en een groot stuk papier en een knipje krantenkoppen uit de krant. Hef en als het ook je gedaan, nou let, he, in precies, in het boek voorbeelden gegeven. En als je nou let op de laatste vier letters, dat die gelijk zijn, of de laatste drie letters om het makkelijk te maken... dan maak je zelf een typografisch zeer verrassend lijmrijm. Ja, want u wordt er en niet, ik, goed, van, van er niet goed van. Ik word nee. er niet goed van. En ook bijna lichamelijk onpasselijk. Ja, zeker. zeker. Maar ja. wat u nu vertelt dat u dat geleerd heeft... Ja. Zo, dat, dat slaat me echt uh, van, van mijn sokken. Ja. Ja. We gaan het even ergens anders over hebben nog. Behalve uw boek staat er nog iets bijzonders te gebeuren. Uh, zondag is de eerste aflevering van Cote van en de Bee sloegen we weer toe. Uh, in drie, drie afleveringen kijkt u met journalist Koen terug op uw oeuvre. Hoe was dat? Heel griezelig om te doen. U heeft heel lang ook niet gewild, toch? Nee, we hebben nooit dat kijkje in de keuken willen geven. Dat is maar interessant. Daar had niemand iets mee te maken. En dan verklaarden we het geheim, voor het er was. Maar nu weer, het heeft te maken met het opruimen van die boeken. Om toch even de boel in kaart te brengen. voordat een van ons twee is overleden. of alle mensen die ons begeleid hebben. Dachten we, laten we het maar doen. En Koen Braak heeft het jaren gevraagd. En op een hele charmante manier. En Koen Braak vindt vind ik een fantastische journalist, met zijn kijken in de ziel. Goede interviewer. En uh, we zijn zeer tevreden over wat hij ervan heeft uh, gebakken. Heeft u er nog iets nieuws van geleerd, van de terugkijken? Over uzelf. Mm, ja, ik vind mezelf redelijk onuitstaanbaar. <laughs> dat wist u nog niet. Dat is wel fijn dat je dat was heel laat ontdekt. Nou, ik vind het, het klopt wel, hoor, binnen het komisch duo. Maar ik ben een uh, buitengewoon druk baasje, toch? Ja, maar dat vonden wij allemaal heel leuk. Ja, in het komisch duo, maar ook privé, hè? Als Wim iets wil zeggen, dan snoer ik hem al snel de mond. Nog steeds? Ja, nog steeds. Heel erg is dat. Daar schaam ik ja. me diep voor. Hè? En dat mag wel eens uh, aan de kaak worden gesteld. En dat heeft Koen Verbraak perfect gedaan. Ja, ik denk dat heel veel mensen het toch leuk zouden vinden... als u nog één keer iets samen ging doen. Dat hebben we gedaan nu. Dat is dit. In dit? Ja, in dit gesprek. Dit is het laatste. Dat is gewoon een dit is gesprek. Jawel, maar in dat gesprek uh, improviseren we wel. En dan maken we wel een paar hele bes beschaafde grapjes. Maar niet met snorren en baar erop. Nee, dat is niet echt met, voorbij. Niet met ja, Komt ja, ook ja. niet meer terug. Nee. Nee. nee. Zondagavond weet u hoe laat? Uh, ik, uh, tien over acht kan dat? Kan best. Op Nederland twee, 2020? denk ik. Ja. Nederland twee, ja. ja. Drie zondagen achter elkaar. Kijk. Dank voor uw komst. Heel graag gedaan. We spraken naar aanleiding van Hartstochtjes van Kees van Kooten. Ligt in de winkel. Einde van dit oog. Zometeen uh, Casa Luna. Uh, wij zijn er morgen weer. Max van Wezel. Goeienacht. En komst het dus op een dronk? Ja. Ah. Goedenacht. Vrienden. En Casa Luna op schoen? Nee. Het het oh, gelukkig. Nee, anders stort mijn hele wereld in elkaar. Wat ik nog zuisagen hätte, dauert een sigaretten. Een in de nationale zondagochtendgebeurtenis De vroege vogels Natuurgeluiden Top 40. Hier zijn. Er.